Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël is na ruim een jaar de mondkapjesplicht op straat opgeheven. In openbare binnenruimtes blijft een kapje nog wel verplicht. Ook veel scholen zijn weer volledig open. Israël heeft de afgelopen vier maanden al een groot deel van de bevolking ingeënt tegen het coronavirus. Het aantal ernstig zieke coronapatiënten in het ziekenhuis is gedaald tot zo'n 200. Meer dan 5,3 miljoen van de 9 miljoen inwoners hebben al tenminste één prik gekregen met het BioNTech-Pfizer-vaccin. Een van de oprichters van het Amerikaanse softwarebedrijf Adobe is overleden. Met de software van Adobe, waaronder het pdf-bestandsformaat... ontketende Chuck Geshke een revolutie in het thuisprinten. Geshke richtte Adobe in 1982 op met zijn collega John Warnock. Onder meer Steve Jobs van Apple stak miljoenen in het bedrijf. Met Adobe konden gebruikers hun werk precies uitprinten zoals het er op het computerscherm uitzag. In 2000 gaf Keski de leiding over het bedrijf over aan anderen. Chuck Keski is 81 jaar geworden. In Duitsland worden vandaag de coronaslachtoffers herdacht. Bondskanselier Angela Merkel neemt deel aan een kerkdienst in Berlijn. En president Frank-Walter Steinmeier houdt een toespraak. In Duitsland zijn zo'n 80.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Op alle overheidsgebouwen zal vandaag de vlag half stok hangen. En in het Katzenhuis overlegt een deel van het kabinet vanmiddag met experts opnieuw over het coronabeleid. Premier Rutte zei vrijdag al dat de maatregelen mogelijk pas in de tweede week van mei versoepeld kunnen worden. Het kabinet wil de maatschappij de komende maanden in vijf stappen uit de harde lockdown halen, mits de cijfers de goede kant op gaan. Het weer. In het noorden en midden van het land is er nog een kans op dichte mist. Later vandaag in het noordoosten kans op een bui. Verder overwegend droog en regelmatig zon bij een graad of 14. De komende dagen iets zachter tot wel 17 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En daarvoor dank ik nog eventjes Kort Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis, Davis met weet je nog wel oudje? Opname 1928. En Louis Davids, Louis Davids moet ik zeggen... trouwde in 1906 met Rebecca Kokernoot... of Kokernoot moet ik zeggen... met wie hij een dochter kreeg... maar hij was niet gelukkig met haar. Tijdens het tourneem maakte hij kennis met de artiesten... Margie Morris die in 1913 naar Nederland kwam. En tot 1922 vormde Louis en uh, Margie het duo... He, She en the Piano, waarvoor Margie uh, meestal de componist tekende. En Margie en Louis kreeg in 1915 een zoon, Louis Junior. Het komische repertoire werd langzamerhand uitgebreid met het levenslied. Een bekend stuk uit die periode is De Jantjes, dat ook de stomme film werd, als, als stomme film werd uitgebracht. Dat was 1922 en als sprekende film in 1934 was dat. En tussen 1922 en 1926 was David directeur van het Casino Theater in Rotterdam, maar het directeur de kon hem niet echt blijven boeien. Want ja, de muziek dat trok hem meer, natuurlijk. En natuurlijk de revue. Hij stond in 1929 in de revue Lach en Vergeet. Met het lied dat waarschijnlijk het bekendste werd: De Kleine Man. Dat werd geschreven door Jacques van Tol. Met wie David vanaf, vanaf eind jaren 20 tot zijn dood in 1939 bleef samenwerken. En u hoort nu op de radio niet dat nummer: De Kleine Man. Maar u hoort nu in de Jordaan: Het Bleke Bed. Waar is het op de wereld zo vrolijk? Kazellen en olijven, maar heb je op de hele wereld meer plezier, reuze pret en vertier. Of waar leer je Amsterdammer nog pas kennen? Waar moet je nummer rennen, Waar ontwikkelt de pauw een zwab? Waar vindt men de harde klop van Amsterdam? In de Jordaan. Plek, zijn de doffe jongens gek, want daar zal het hart van mogen blijven slaan. In... Als een slinger gaat draaien, dan kan je zien zwaaien. Dan kan je onze meiden nog eens doen, Een eerste klas, steps in doen, dan draaien ze gewoon als spiralen. Het is niet te betalen. Links zwaaien zaligheid, Het is de trots van elke Amsterdamse meid. Yeah. Hey. kleuren en kleuren bestrooid, dan begint ook het hart te ontluiken. want de liefde verandert toch nooit. Elke jongen kijkt zich dan aan een meisje en hij fluistert haar vaakjes in het oor. Het is even geliefd koos de en dat vindt in haar hartje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 Want bij vreugde en leed hem besoren, er zijn wat voor immer hem binnen. Als de eersteling hem wordt geboren, moeder zingt bij de wieg van haar kind. Twee ogen zo blauw, zo innig en trouw, allemaal geluk zijn die kijkers van jou, twee. Al de grijsaard vermoeid en verpleten, niet in het leven van waarde meer. Al door allen verlaten, vergeten, wij alleen op het einde maar wachten. is hem toch de herinnering gebleven, die hem goed verdient in bambu. Het is zijn laatste strand warmt in het leven en hij leurt bij het knappende vuur. Hmm. Even kijken, dan telkens even kijken. Mm -hmm. Je mag er wel eventjes uit elke dag. Een uurtje dat mag, ja, een uurtje dat mag. Je mag dan ook wel naar het Vondelpark even. Alleen aan de eentjes wat eten te geven. Maar... Als je dan vlucht, raak ik jou toch niet kwijt. Want ik vind jou. She's like We gingen naar 1959 en dat deden we met Donald Jones... met Ik zou je in een doosje willen doen. En daarvoor hoor hoorde Willy Durby met twee ogen zo blauw. En de volgende artiest is Ray Frankie. Geboren in Frankrijk op 12 november 1917... en overleden in Vilvoorde op 7 juli 2002. Geboren als François-Victor de Papet Was een Vlaamse charmeurzanger. Die zijn groot succes in de jaren 50... Hij was vooral bekend als zanger van de Evergreen, O Heideroosje. En ik heb voor u andere platen uitgekozen. In 1956 hoort u nu Ray Frankie met Het blijft onder ons. Het blijft onder ons, daarom mag je voor altijd op tellen. Het blijft onder ons, nooit zal ik het iemand vertellen. Alle heb ik heel veel getreurd.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Calepso Ay, Calepso ai, Calepso Italiano. Calepso C, Calepso C, Calepso Siciliano. Calepso ai, Calepso ai, Calepso, Calepso Italiano. Calypso sip, Calypso sip, Calypso Siciliano. In de havenbuurt van Santa Monica. sip, sip, lieve sip, ze heet Veronica. Zij kan dansen als een ballerina. Iedereen vraagt aan die sip, Calypso, ai,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 Da danste voor hun vrienden op verzoek. Calepso ai, calep zo ai, calepso Italiano. Calepso si, calepso si, calepso Siciliano. Calepso i, calepso i, calepso Italiano. Calepso si, calepso si, calepso siciliano. Italiano, Italiano, Siciliano. Jordi Hoest samen met Ria Roda, met Calypso Italiano. En daarvoor hoorde nu Ray Frankie met het blijft onder ons. En de volgende artiest. Kreeg begin februari 1972 kreeg hij een autoongeluk. En in het ziekenhuis werd toen geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf hij aan een hartaanval. En hij werd gecremeerd in het Crematorium Daalwijk in Utrecht. We hebben het over een man die heel veel leuke plaatjes heeft gemaakt. En uh, hij is niet voor niets natuurlijk uh, cabaretier, komiek en zelfs Nederlands teken. Even van groot grootste hits die ik regelmatig in dit programma heb gedraaid is Twee Motten en nu draai ik nummer 1957. U hoort Tom Manders, beter bekend als, uh, als zijn Elias Doris met Weboot op mijn ene oor in 1957. Doris, nu op CfM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. M'n bolhoed op, m'n ene oor, zo slenter ik het leven door. M'n een duppie hier en een stijver daar, haal ik m'n korsie bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts m'n tukkie doen. Ik zie, ik zie wat u niet ziet, veel zonneschijn maar op verdriet, want naast no, dit Speld waar het om gaat, ligt ook je humor vaak op straat. je bent een reusje stommeling als je dat zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend wanneer je lacht en niet zit, vriend en je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt Mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente. En dreigt met mij Stond met een oor, dan druk ik gauw mijn grote snor.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 Haar hart en leven, dat heeft ze verpakt. Aan Don Luis in het Mexicoland. Oh -oh -oh. ah ze blijft hem trouwen en ze wacht nog een jaar. Dan zijn ze eindelijk weer. Gaan ze koopman uit de stad Met vrienden uit zijn verre land Dan hij nu hand in hand Maar op zijn dochter doet het voet Dat mooie kind heeft peper in de bloed De mannen draaien om haar heen Maar ze kust er geen of the year.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 De kat van ouwe Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van ouwe Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naar toe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. geweest. Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour en voilevoe. Hij heeft zoiets elegant.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 Hij is ook op visite bij de goal, de goal geweest. De goal geweest, de goal geweest. Hij is ook op visite bij de goal geweest. En zet voortdurend nog, zingt een liedje op zijn Frans. Over de maan.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 En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Dat is allemaal beschikbaar gesteld door Kordraaier. Uh, en dit programma wordt iedere zaterdag tussen 1 en 2 in de middag herhaald. En op zondag tussen 9 en 10. Uh, weer een nieuwe aflevering in het weekend. Twee dagen achter elkaar kunt u dan genieten van Zandvoort. Uit Zandvoort als u natuurlijk houdt van mooie oud-Hollandstalige muziek. Beetje Vlaams af en toe natuurlijk. En zo ook de volgende formatie. De Osta-meisjes. Wordt ze nu met op een zomermiddag. Klop. klop maar aan mijn raam, het is weer volle maan. Ik kan niet slapen gaan, ik denk er weer aan hoe fijn zou zijn. Met jou hier in de maanenschijn, dat is daarom dat ik wel. En jou meteen vertel, dat ik zo erg naar jou verlang. Dus wees nou maar niet bang. Klop maar aan mijn venster, klop maar aan mijn raam. Ja! Ja ja ja, dan kom ik er al aan, klop maar aan mijn venster, klop maar aan mijn raam, ja ja ja, ik laat je vast niet staan, klop klop, klop klop, klop maar aan mijn raam, als jij straks bij me bent, word jij door mij verwend, ik geef jou in het manse groen, een hele als jij lief zal zijn, hier in de maanenschijn Zal ik die hele lange zoen nog heel vaak overdoen Klop maar aan mijn venster, klop maar aan mijn raam Ja, ja, ja, dan kom ik er al aan Klop maar aan mijn venster, klop maar aan mijn raam Ja, ja, ja, ik laat je vast niet staan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 Die men netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die duizeligheid. Die is gek wat ik zeg, maar mijn huis ben ik kwijt. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die men netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit die moeilijkheid. Die is gek, maar mijn huis ben ik kwijt. Ik heb vannacht nog gevraagd aan een wandelende maag. En die zei me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 Naar huis brengt, beloon ik. Die redt mij uit die moeilijkheid. Die naar maar huis ben ik blij. U hoort de muziek van Jantje Hendricks met Waar woon ik? En daarvoor Espada met Klop, maar aan mijn venster. En de volgende artiest is Rocco Granata, geboren op 16 augustus 1938. Italiaanse componist, muziekproducent en zanger met een kenmerkend heese stem. En op zijn tiende verhuisde Granata naar België. Zoals veel geïmigreerde uh, Italianen werkte zijn vader in de steenkoolmijn van Waterschijn. Dat is in Genk. Dat was in Genk. En uh, Granata wilde tegen de zin van zijn vader een ander leven. Namelijk dat als muzikant. En als heel jong speelde hij accordeon in een eigen orkestje. Het internationale quintet. Hij toerde met zijn groep in Belgisch Limburg. Rond met zijn successhow Manuela. En als 18-jarige componeerde hij zijn eerste liedje met diezelfde titel. Maar geen enkele platenmaatschappij hij had interesse, dus bracht Granata dit uit in eigen beheer. Gesteund, gesteund door een dancing-eigenaar, omdat er twee kanten aan een 45-toerenplaatje waren. pennen Granata voor een B-zijde, haastig wat zinnetjes door, neer op een stuk papieren. En wegens tijdgebrek werd er fijn afgemaakt met Oh no, no No No. En dat werd Marina waarschijnlijk een van zijn grootste hits die hij ooit heeft gemaakt. Maar nu hoort er een andere plaat. Ik heb voor u uitgekozen. Het nummer... Zomer sproetjes. Er is nooit een grote hit geweest, maar ik vond het toch wel een leuk plaatje. Ja, ja, ja, paras prinsesjes, diamanten voor een kroon. Betekenen gewoon voor jou een en troon. Ja, ja, ja, paras prinsesjes, diamanten voor een kroon. Een geboor, voor jou en God en troon. Ja, ja, ja, voor voor een kroon, Een kusje paard, zomer en Duizend sterren in een zomernacht. Zomer en op twee wangen als en weer zo zacht. Voor mijn prinsesje klein, wil ik een offlar zijn.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 Bed deken an and you all and Uit Zandvoort uit nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Het een ware inschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en.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 Als de zomer voorbij is komt de herfst en wilde altijd dagen. De warme tijd van het jaar is dan voorbij en we zijn in het donker jaar gezien. Maar het is dan nog gezellig in we zitten dan nog vaak in huis, maar het is dan nog verzelligd in huis. En we zitten dan nog heel vaak in huis. De herfst is een tijd met veel regen en wind. Bij smer weer ben je thuis geworden de bomen uit hier voor de wel? En je hebt de platte pakken voor je honderd hebt geteld. Als het zo. En dan nog heel vaak in huis aan de Costa del Sol, -ling -ling. Daar sloeg mijn hartje op hol, De muziek van de zangeres zonder naam. Het was aan de Costa del Sol. Nou, binnenkort als het zit, dan uh, mogen we weer op vakantie. Hè? We zijn nu allemaal bezig met de testvakanties. Nu was er eentje. En ik geloof binnenkort is er eentje naar de Canarische eilanden. Dus allemaal testen of het allemaal mogelijk is... om weer op vakantie te kunnen. Ja, en als we allemaal gevaccineerd zijn... dan zou dat hopelijk allemaal goed kunnen komen. CFM's antwoord. U hoorde daarvoor de, de, de Tuscianos met herfst. En daarvoor hoorde u Rocco Granata. Met een hitje uit 1972. Nou, een echt grote hit was het niet. Hij is nooit hoog gekomen nummer 20 in de lijst. heb. Het was Zomersproetjes. En de volgende artiesten die kennen we allemaal. Het is uh, Henleentje van Capelle. Geboren in Hilversum op 13 mei 1944 is een Nederlandse zangeres die als Helleentje van Capelle vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. Nou, u hoort uh, Flip de Fluiter. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort ik wens u nog een, een fijne zondag. Uiteraard uh, volgende week zaterdag in de herhaling tussen 1 en 2. En ik wens u een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. De fluit, de fluit, flinke vlog flip de fluit, de fluit, flinke vlog flip de fluit, de fluit, flinke vlog flip de fluit, fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke flip de fluit, fluit, flinke flip de fluit, de fluit, flinke vlog flip de fluit, de fluit, flinke vlog flip de fluit, de fluit, flinke vlog flip fluit, fluit, flip fluit, fluit, fluit, fluit, fluit, fluit, fl Klinkt nog flight, dan nog glup, dan klinkt nog glup, dan nog